Kees Groot met het NOS-journaal. De mensverkiezingen in Griekenland zijn op zondag 17 juni. De verkiezingen worden voorbereid door een interimregering onder leiding van de voorzitter van het hoogste gerechtshof. President Papoulias heeft de partijleiders gewaarschuwd voor een bankrun. Grieken haalden de afgelopen dagen zo'n 700 miljoen euro per dag van de bank. De ontwikkeling duidt erop dat steeds meer Grieken rekening houden met herinvoering van de drachme, waardoor hun spaargeld veel minder waard wordt. Paniek onder de bevolking zou een Griekse uittocht uit de eurozone onontkoombaar maken, zei de president. De Europese Commissie heeft de aanslag op de leider van haar Griekenland Taskforce veroordeeld. De auto van de Duitser, Horst Reichenbach, werd gisteren in Potsdam in brand gestoken en zijn huis werd besmeurd met rode verf. De verantwoordelijkheid voor de actie is opgeëist door een Griekse groep radicalen. In een brief van een krant zegt de groep dat de leefomstandigheden in Griekenland slecht zijn door de bezuinigingsmaatregelen die door Europa zijn opgelegd. Weichenbach is het hoofd van de taakgroep die Griekenland moet helpen bij de hervorming van de publieke sector. De Tweede Kamer is in meerderheid tegen het plan van staatssecretaris Bleker om de Hetwiegepolder gedeeltelijk onder water te zetten. Daarmee lijkt de vraag of het Zeeuwse gebied al dan niet zal worden ontpolderd weer open te liggen. Vlak voor de val van het kabinet kwam Bleker met het plan om slechts een deel van het gebied te ontpolderen. In de Kamer krijgt de staatssecretaris onvoldoende steun voor dit alternatieve plan, bleek vandaag in een debat. Volgens hem betekent dit dat het Wiegenpolder toch volledig onder water zal worden gezet, zoals oorspronkelijk was afgesproken met Vlaanderen. Het weer vanuit het zuidwesten klaart het op. Er is vrij veel wind en het wordt 11 graden. Morgen, hemelvaartsdag, is het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden. Het wordt 13 tot 16 graden. Vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag weer toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de B. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Blarikum en Knaupend 11 kilometer, A12 Utrecht-Arnhem bij Driebergen 5 en de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en de brug bij Gorkum 12 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een aardig gaatje, meneer Sonnenberg. Ik was goed gemutst, u weet hoe dat gaat. Wat dacht u dat hij lachte? Vergeet het maar, weet u wat hij tegen me zegt? Moet je me daarvoor de ladder af laten komen? En dan geeft me een druk tegen mijn hersens. Dan kon ik het toevallig goed hebben, het was maar een klein goosertje. Maar even zo goed lag ik vanmorgen om half elf al te matten in de Ferdinand Bol. Daarom vraag ik u af, meneer Sonnenberg, waar is de gulle lach op dit amsterdam gebleven? Dat vraag ik u af. en enfin, ik ging mijn cafeetje binnen, het hoekje, daar kom ik altijd. Ik neem een grote pils. Een levensgrote. En de bar zit blauw Harry. Dus dat vindt hij hebt dertien kinderen die pas een auto gekocht en de kinderen bijslaan.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 Een aardig geintje, meneer Sonneberg. Weet u wat hij zei? Ik jou eens even in elkaar rammen. Ik zei, nou dan mag je eerst wel eens even de vloot opbellen. Want ik lust nog wel zes van jouw postuur. Rauw bij een kopje slappe thee. En vijnt hoe bond in, maar ik wou u maar zeggen, meneer Sonneberg, Ik vraag u af, waar is de gulle humor gebleven te Amsterdam op beide. Nee, meneer Sonneberg, dan vroeger. Vroeger was een gezellige tijd, ah. we waren thuis met zijn zestien, vader en moeder hadden veertien kinderen, we wonen in een klein huisje op Kattenburg. Mijn vader, meneer Sonnenberg, die soap, het was iets vreemds. <lacht> Soms was hij drie keer per dag lazarus. Ja, en het kwam allemaal op moeder neer. <lacht> maar ja, je lachte tenminste. <lacht> Ik weet het nog goed, zaterdagavond, we hadden geen geld in huis, vader had alles opgesopen. Dan zei moeder, ga jij eens even naar tante Cor. Tante Cor die kon het best doen, die was getrouwd met een diamant Daar d'r heen, moeder wachtte beneden in het portiek, ik naar boven dan zei ik tante Cor, moeder wil morgenavond naar Carré, maar ze heeft geen knappe rok. dan gaf tante Cor een rok. Wij met mijn moeder, met die rok, naar de lomert. Dan zei die vent achter de rok Het 60 cent.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 Nou, ik moet u zeggen, en ik benijd u niet hoor, dat u die zaggerij in de s'avonds aan het lachen moet maken. Ik ga er eens vandoor, ik moet nog even voor Zwarte Piet spelen. Moet jou. Zeg meneer Sonneberg, ik heb misschien een, een aardige wits voor u. Voor op de bühne. Kent u die van die twee Amsterdammers die naar Parijs gingen? Nee, ze gingen niet. Kijk, dat is nou zuiver maar meneer Sonneberg. Dat moet u nou eens aan het publiek op heden vertellen. Dan kennen ze weer eens ouderwets lachen. Moet jou, meneer Sonneberg, Tot ziens, u. Hij blijft uh, klassiek, hè, deze. Ja, ja. Je kan er bijna woordelijk mee <laughs> ja, euh, doen, ja, maar het, is, het blijft geweldig. Het blijft geweldig. En er zitten ook een aantal uitspraken in die nog steeds, uh, die nog steeds gelden, hè. Die, dat is zo leuk. Uh, matjo. Ja, matjo. En uit de wind zitten. En, uh, het komt alleen een beetje rottig je strot uit en zo. <laughs> dat hebben we toch allemaal mijn mooie zonneveld te danken dat het... Uh, uh, nou, niet aan hem zelf, want ik denk niet dat hij de tekst zelf geschreven heeft, eerlijk gezegd. Ik denk, uh, ik weet niet van wie de tekst is, maar het zou wel eens van even van zijn vaste schrijvers kunnen zijn, zoals Michel van der Plas of. Uh, ja, het stapeltje. Ja. Of Timon uh, uh, ja, die heeft uh, ook veel voor hem geschreven. Het zou best kunnen zijn dat deze van Carmichelt is. Oh, hij is van Carmichelt hoor ik net achter mij zeggen. Goed zo. Oké, okay. Dave Brubeck gaan we doen, uh, dames en heren, want ook die hebben we. Want Joop van Essen is onze gast. Joop, welkom weer naar het nieuws. Heb je Dank boodschappen je gedaan? We, we hebben boodschappen zitten kijken net hier buiten. <laughs> ja, dat was wel een spannend gezicht. <laughs> en hij, hij, kon nog, hij kon er nog niet door. Het was spannend dat je hier zo'n open, grote raam weer. En dan kun je natuurlijk alles zien wat hier voor de deur gebeurt. En dan was hier echt een vrachtwagen die probeerde... Nou ja. Maar dat maar ik, vind, ik vind het heel geweldig hoe die mensen met, met, met zo'n kraan om kunnen gaan. Dat ja. is grandioos. Ja. Vind ik ook. Zolang ze hier maar niet het pand optakelen... Ja, nee, oké. Ik ga niet tegen vliegen. Maar goed. Uh, Joop, je hebt een meegenomen... van Dave Brubeck. Ja. En zijn kwartet, De beroemde... ster-combinatie van dit... Uh, van dit kwartet. Met ja. Paul Desmond. Helaas al overleden in... 1977. Ja. Fantastische... alt-saxofonist. Grandioos. Verder, ja. uh, Joe Morello, de drummer... Uh, ook voorbeeld voor... voor velen. Ik heb heel wat... drummers gekend die... Toch geprobeerd hebben om die drum solo van Take 5 bijvoorbeeld letterlijk na te spelen. Dat is wel leuk. Er dus, zijn er uh, wel meer hoor. Die, ja. uh, de, je, ik ken er wel meer van die drum solos. Ik ja. weet niet of je toevallig uh, Sweet Smoke kent. Die heeft een nummer gemaakt, dat heette uh, Just the Poke. Ja. En er komt een drumsolo in voor. En als je dan de stereo gaat horen, dat word je helemaal gek zo wat. Ja. Die duurt bijna 10 minuten. En ja. ik heb nog nooit iemand om na kunnen horen spelen. Nee. Nou ja, je hebt wel meer van dat soort drumsolos ja, natuurlijk ja. Wat denk je bijvoorbeeld van In the Garden of the Vida van, ja, ja. van Iron Butterfly Of wat ook heel beroemd is, wat ook maar weinig mensen weten De Shadows, hè. die hebben ook een prachtige drumsolo. dat is toch leuke muziek hoor. trouwens hoor, de Shadows, Ruud Little Bee, ja ik zal er snel LP van ze meenemen Dat is wel leuk, oude ja. Shadows hits ik heb, Er stond er eentje bij in die collectie die ik heb uh, gekregen Dus dat ja. kunnen we wel eens doen Maar nu Dave Brubeck Een nummer dat uh, gedaan is onder andere ook door Keith Emerson Maar ook een gezongen versie Is, is er bekend van Al maar we gaan nu toch de echte versie draaien. Hij duurt even. Het is een prachtig stuk, vind ik zelf. Uh, Blue Rondo alla Turk. hier is Dave Brubeck Quartet. Je niet van jazzmuziek houden? Heb je toch wel een probleem? Ja, dat kan, dat kan ja. toch niet? Je kan toch niet van, niet van de jazzmuziek houden? Dat bestaat niet. Nee. Dave Brubeck en zijn Quartet, een nummer dat we ook uh, kennen in een uitvoering van Keith Emerson. Een vrij ruige versie, overigens, waar hij nogal tekeer gaat met een oud hemel Verder, uh, natuurlijk, L. Gero heeft dit nummer uh, ook inderdaad uh, gezongen. Heel knap, overigens. Maar dit was de oorspronkelijke versie, een nummer van Dave Brubeck. En dat heet een Blue Rondo à la. Turk. We gaan eerst door met Sammy Davis Jr. Ja, ja, want we draaien af en toe ook al lekker singeltje ertussen door. Ken je die? Sammy Davis Jr., ja, natuurlijk. Die ken je wel. Ja, het is waar. Ja, Ik ben uh, geen twintig, ik ben, ben iets jouw. Dus ja, dan, dan heb je dat wel eens gezien. Ja, ja, ja. ja. Showman, Sammy, hoor. Behorend tot de clan in Amerika, de waar ook Frank Sinatra, natuurlijk, Dean Martin toe uh, behoorde. Ja. waren ook dikke vrienden van elkaar, hebben ook diverse keren wel gezamenlijke shows gemaakt. En prachtig allemaal Sammy Davis Jr en, en Een hele aparte entertainer Een hele goede entertainer Ja zeker zeker Ook een goede danser trouwens Ja, ja. Ja, ja, ja. en zijn kenmerkende verhaal was dat zou het eigenlijk vandaag de dag niet meer kunnen in Nederland want hij stond gewoon met, met een met een sigaret, altijd een rokende sigaret en een glas drank op de buurt ja, ja. ja. ja je moet toch er ergens van leven Ruud kom ja. ja, maar ik denk toch dat je daar vandaag de dag met al die rookverboden en zo nog mee aan hoeft te komen um, Sammy Davis heeft ook diverse tv tunes ingezongen, onder andere van Barretta maar ook van een andere bekende politieserie Hawaii Five O. daarvan de tune dat nummer, dat heet You Can Count On Me. Hier is Sammy Davis Jr. If you get in Don't you let them get you up against the wall Cause I'll be there to catch you and I won't let you fall And if they all desert you, then you start to bend. Sammy Davis Jr. Met uh, de You Can Count On Me. En dat was dan gezongen, de gezongen versie van de tune van de tv zit Hawaii, Hawaii 550. Ja, maar de oude dan. Hè? Want je hebt nu weer een serie Hawaii 50, Je hebt toch een andere tune. Ja, ja. ja. dat is nou een jammer. Ja. Ja, waarom doen ze dat nou? Ja. Dat is toch helemaal niet goed. Moet je ik bedoel, je de... moet er gewoon de tune lekker oh, dezelfde is, blijven? Moet je moet het gewoon dus laten staan. Ja, ja, als je zo'n tune wel hebt, hard. moet je hem gewoon laten staan. Vind ik nou ook eigenlijk. Nou ja, oké, okay, ik heb er niks over te zeggen, dus uh, vooruit maar weer. Goed, Hawaii 5-0 dus, Sammy Jav Davis Jr. En wij gaan uh, door met een LP, die uh, Joop van S. Uh, junior is het, hè? Ja, zeker. Nou, wa ja. Waarom is het nog steeds junior eigenlijk? Uh, als eerbetoon aan mijn overleden vader. Oké, okay. je blijft je dus gewoon junior ja. noemen. je jouw vader ook Joop? Ja. Ah, nee, dan snap ik het tenminste. Ik ben niet zo erg snel van begin. dus <laughs> <laughs> dan snap ik het tenminste een beetje. Oké, okay. uh, Joop, we gaan iets rijden van Jan Akkerman, een van jouw favoriete gitaristen. Ja, je hem zeker, nog ja, ja, ja. Ja, nou, ik heb nog, weer, nog wel uh, nog meer uh, uh, favoriete gitaristen, maar Akkerman is toch wel de top voor mij, hoor. Ja, Akkerman is uh, de top in Nederland natuurlijk en was in de tijd van Focus ook eigenlijk wel uh, een beetje top van de wereld. Want ja, ja. hij werd uh, vaak wel toch in één adem genoemd met Hendrix en Clapton. En, ja, nou, dat zijn ook niet de eerste beste. Natuurlijk. Nee, maar ja Als dan zo'n zo ventje uit Amsterdam uh, Uit een of de buurtje in Amsterdam Dan toch in één adem met die gasten genoemd wordt ja. Dan ben je het natuurlijk toch wel matelijk dus het was, En er is een aardige gozer ook hoor Jan Ik heb een paar keer met hem gespeeld Onder andere een keer in Volendam Ik kwam hier binnen en uh, ik zat achter de piano daar, vrolijk te spelen en zo, en toen komt hij binnen en uh, pakte een oude gitaar die er op de muur <laughs> een paar van die roestige snaren op zaten, pakte die, ging je al lekker mee zitten te spelen. Ja, nou, dat, dat was toch geweldig? Dat, ja, dat is toch geweldig als je Ja, dat betekent dat die man ja. gewoon van zijn muziek houdt, ja, hij woont ook in Volendam, Oké, okay, dat wist ja, ik niet. Ja, meer. hij woont tegenwoordig in Volendam. Of nee. tenminste, voor in Volendam zelf woont, maar daar, rustig, daar... Het lijkt mij een hele rustige man ook, en die ja. weinig zegt eigenlijk. Ja, dat is toch goed zo als je muziekje maar kan maken. Dus als je zijn muziek maakt maken is toch goed. Goed, van hem gaan we draaien. Het uh, nummer, nou ben ik niet nog kwijt. Staan we zo te lullen. De middel, uh, praten. Sorry meneer als u bent op de radio. Mag je niet allemaal zo? over dat soort dingen. Skydancer heet het nummer. Wordt er achter mij gefluisterd, maar ik had het al gezien op de hoes. Skydancer, Jan Akkerman. Want het is het toch een gitarist En ja, wat de muzikanten spelen ermee dat, uh, Laten we dat ook even vooral niet vergeten Het nou, van... zijn, zijn niet ideeën, de beste uh, nee, die nee, hij meeneemt, neemt natuurlijk he. Joachim Kuhn op keyboards, Kees van der Laas op Basgitaar, Nepinoja hij Doet uh, percussie En die is wel beroemd Nepinoja ook van Masada natuurlijk, hè? dat kent u wel en uh, verder, Pia van der Linden doet ook op een nummer mee. Maar dat draaien we straks misschien nog. Want we hebben zoveel leuke platen dat. Ik weet niet of we daar nog aan toe komen. Dus ik heb nog wel een aantal dingen die ik graag nog even wil draaien vanmiddag. Omdat je dat ik daarvoor de gelegenheid hebt. Want Joop van Nes is onze gast. Dames en heren. En dat vinden we ontzettend. Joop, je hebt uh, zelf ook een radioprogramma bij, C.F.M. Dat hadden we ja. het alles over. Ja. Uh, en jij gaat heel bewust tot aan 1975, hè? Ja, dat, dat, dat format heb ik afgesproken. Ja. Ik heb later van Lena, toen zij nog uh, programmalijster was, toestemming gekregen om incidenteel tot en met 79 te halen, Want dat is ook hele goede muziek gemaakt in die tijd. Echt, ja. dat is ongelooflijk. Ja. Maar goed, ik hou me zoveel mogelijk aan uh, tot en met 75. Oh ja, ja. En, en draai, je dan, draai je dan vinyl of is het... Of nee, is het nee, nee, nee, nee. Dus, uh, ik, ik doe het op een stikje. Ik zit zo oh op een stik. Oké, okay, je draait geen vinyl. Nee, ik wou zeggen, want anders heb ik de concurrentie. Nee nee nee, nee, nee, nee, ook zou niet durven. <laughs> maar goed, we zijn in ieder geval in, uh, met dat programma... en dat doe ik altijd met uh, Daan Leffert, zoals uh, op techniek... want je, je weet, ik wil dat niet leren. Uh -oh. uh, Daan, die doet dat al... Uh, we doen dat met z'n tweeën al uh, um, um, ruim zeven jaar. We zijn in ons achtste jaar bezig. Zo. En dan om de maandag... komende maandag zijn we weer live... Ik heb weer prachtige muziek uitgezocht. Dan moeten we echt luisteren. Dat, uh, dat is echt geweldig. Uh, ik ik zal helemaal niks zeggen wat. Maar wel hele goede muziek in ieder geval. Oké, okay, nou we zijn heel benieuwd. Ik zal het, uh, terugluisteren op uit, Uitzending Gemist. Want ik had maandag maandagavond helaas nooit luisteren. Want dan heb ik altijd core repetitie. Er is dat... Op uh, zondagavond is er een herhaling. Van, okay. van, van, uh, bij CFM. Oké, okay, nou gaan we, naar, gaan we een keertje luisteren. Uh, volgende plaat is ook weer uit jouw collectie. Uh, van je vriendin Pichula Clark ja. oh nee, moet ik nou nu, laten we wel discreet blijven nou, ze is iets ouder dan ik is dat zo, Factioneel. nog oud, hallo <laughs> <laughs> ik zal even kijken waar ze is want ze is uit 32 <laughs> ze wordt 80 Oh. dat geef je er ook niet hoor. Maar... Nee, dat geef je er ook niet. Maar ze treedt nog steeds op trouwens. Ja, ook dat nog. Ja, ze 70 miljoen vond. platen heeft ze wereldwijd verkocht, dames en ja. heren. En als je de titels ziet die op deze LP staan, dan is dat al uh, goed voor heel veel. En het ja. volgende ja. nummer wat we van haar gaan draaien. Heb je daar een herinnering aan, Joop? Uh, ik, ik heb wel een bepaalde nummer waarvan ik denk, ja, dan zie ik meteen weer nog die tijd. Uh, hippies tijd, zeg maar, weet ja. je wel. Lange ja. haren op het strand liggen en niks doen met je spijkerbroek de zee in gaan, want dan werd hij mooi wit van en dat ja, soort zaken ja, allemaal. Ja, ja, ja. Tegenwoordig hebben ze er allerlei kustsinnige middelen voor. Maar <laughs> ja. Dus hippies van vandaag de dag of jongens, lu, jongelui lui, u hoort dat weer, als je een witte spijkerbroek wil, gewoon met dat ding aan de zee lopen ja, En dan lekker het stand in wrijven. Dat, dat dan werkt dan, perfect. Komt het allemaal goed. <laughs> uh, dit nummer kennen we ook van Harry C. En het is echt een gigantische hit van Petula Clark geweest. Uh, volgens mij is het geschreven door Charles Chaplin. Dat weet ik bijna eigenlijk wel zeker. Het is geschreven door Charles Chaplin, want behalve dat dat een, uh, een legendarisch acteur was, schreef hij ook mooie liedjes. En uh, het nummer heet dus This is my song. Petula Clark. is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue since the hour I met you? Flowers are smiling bright, smiling bright, Eternity, love. This is my song. Here is a song, a serenade. En als je zo op internet uh, kijkt, dan heeft die dame toch wel het nodige uitgespookt in haar leven. Qua nou, nou, nou. muziek en films. Want ze heeft 30 films gemaakt, hè? Dertig films heeft ze gemaakt. Moet je dat geloven. In 1944 de eerste en in 1981 de laatste. Ja, ja. Nou, dat is aardig productief geweest. Ja, behoorlijk. Je... Ze woonde overigens in Frankrijk, hè? Het is een Engelse zangeres, maar ze woonde in Frankrijk. Ze heeft ook in het Frans opgenomen. Ja. Veel singles, een paar albums. Ja, ja. En dat kwam omdat ze werd uitgenodigd om in het Olympia in Parijs te zingen eigenlijk. Toen is ze daar gebleven. Ja, oké. Okay. Maar ze was ook met een Fransman getrouwd, toch? Klootwolf. Claude Klootwolf. Claude Klootwolf. Echt een van Wolf, Dat zie je wel. Mag je niet zeggen. Had ik nog een beetje op mijn taalgebruik letten. Ja, ja een beetje. wel nog gebruikt, ja. aan toe. Dat kan allemaal ja, niet, toch? Nee, dat kan niet. Um, Pot voor je drie dippeltjes. We gaan door met, uh, met, uh, met Tol Hansen. Ja, dat was hem. Ik denk, waar ging we ook weer mee door. Maar dat was Tol Hansen. Zoon van Jacques van Tol, eigenlijk heette hij Hans van Tol, overleden in 2002. Helaas, hij was toen net weer een beetje bezig, geloof ik ook. Hij, hij kwam er weer een beetje boven die depressie uit. Ja. Een behoorlijke depressie gehad. En uh, nou ja, toen, uh, toen overleed hij, helaas. Ja. Hier komt u, dames en heren. U mag nu alle stoelen en tafels aan de kant zetten, want we gaan even... Met z'n allen over het gasthuisplein. We ons het schelen. Uh, Joop van Nes gaat voorop. Dus ja. sluit u maar aan. Daar gaat hij. Big City. Waar per wereld ik op kwam. Nimmer maar trof ik zo een bende. Als in oude Amsterdam. Nou gelegen aan het ei. Levend zij daar vrij en blij. Gepoetste blikkies, vreemde vogels met hun stikkies, uit de hun wolken rook, liepen zij op oliestoog. Spiedie kou op met een tanden, geen parkeerplaats meer voor handen. En dan sta je op de stoep, glijon door de hondenpoep, ja het is dan druk genoeg. Op de straten in de kroeg, waar Bolle Jans een biertje hijst en de jukebox vrolijk rijst.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 een Arabier, ik patat met veel plezier. verwachting in, dat is interessant. De olie uit zijn vaderland. Een Engelsman zit shot en klem de deuren van de tram. Een dame als een tovervee in een grote BMW wil je van kort waar of vrezen, Het zal wel een Termeijer wezen. Met een vent in de WW, Amsterdam, Holladier. Ready. En Bekken schudt ze knar Ziet ze gaan en ziet ze komen Hang om aan de volle bar Lessen zij een grote dorst Aan de baardbrouw de blote borst staat te trillen Als daar de gitaren gillen Want de bied bent uit de buurt Heeft er weer een zaal gehuurd Jan die trekt beneden zijn accordeon in twee Tante Jans in de bistro heet dan bij die uit een poog Waar de trams de hoek op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 Je moet het zien op dat Wat een feest. Wat een feest. feest. Big City. Tol Hansen. Overigens uh, zijn alle liedjes van de LP, de muziek althans, uh, alle teksten zijn van Tol Hansen. En de muziek is allemaal geschreven door Kloes van Mechelen. JP van Mechelen staat er, maar dat is Kloes van Kloes. Mechelen. En Kloes van Mechelen is ook onder andere de man die verantwoordelijk was voor heel veel liedjes van Wim T. Schippers Zuurkool en vet en bijvoorbeeld van Barendse vet en van van Chef van Oekol en weet ik het allemaal niet, dat soort liedjes Hij treedt trouwens regelmatig in Zandvoort op Is dat zo? Ja, bij Oomsteden treedt hij regelmatig op. Ja, het is ook een goede jazz Met zijn grote toeteren, prachtig Jacques kan hij gaan Ja, het is een hele goede jazz Geweldig, Maar hij heeft, ja, zijn Sporen, dus verdient juist in dit soort ja. uh, Nederlandstalig werk. Ik zei het al ook heel veel van de dingen van, uh, van ik ben Gerrit en ik stel als de Zo. en zo. Allemaal van, uh, van, van, van, van Kloes van Mechelen. En die teksten zijn natuurlijk van Wim tegen Schippers. Oké, okay, Dave Brubeck gaan we weer doen. Een uh, nummer dat toen de tijd uh, samen met Take 5 op één singeltje stond. En ook weer zo'n gek ritme. Hè? Ik geloof dat dit een zevenkwarts is, als ik het goed heb. Ik zal Zo tellen. Volgens mij zit een zevenkwarts maat en het liedje dat heet een square dance. Dave Brubeck, Quartet. hier nee, wel een heel raar einde, maar goed een square dance <laughs> is dat van Dave Brubeck voor zijn, tegen zijn gewoonte in zijn kort liedje oké, okay. u krijgt straks take 5 ook nog, eh, dames en heren want daar sluiten we mee af, denk ik, ongeveer dat eh, is een mooie afsluiter eh, wat we nu gaan doen oh ja, de police, natuurlijk, de police want eh, het meisje achter mij heeft weer een singeltje uitgezocht ja, dat neemt ze zomaar over ik heb, uh... niks mee, ik heb niks meer te vertellen in dit programma goede heb... smaak trouwens, eh? ja, goede smaak ja, redelijk. Je moet dus horen wat ze thuis draait. Oh ja? Oeh. Nou. Dat wil ik niet horen. Maar hij ziet haar te Bergen hoor. Dan, Dan uh, zit je echt in de keiharde metal en uh, weet ik het allemaal. Oh nee, dat, dat ik... is niet mijn genre. Nee, maar, nee, maar ze heeft een hele brede smaak. Dat scheelt gelukkig. Dat is wel goed. Maar af en toe krijg ik men en war voor me kiezen en zo. nou <laughs> Oké. Okay. Goed. Gaan We even luisteren naar de police. Dames en heren, een prachtige hit van de heren. En dat, we, dat heet Message in a bottle Dan? <laughs> ja dat nou, is... die heette gewoon Gordon Summers. Dit was een strikvraag natuurlijk. Ja dat was een strikvraag. Sting heet van zichzelf Gordon Summers en uh, zijn broer zat er ook in en uh, dat was Andy. En dan hadden we nog Steve Copeland als drummer. Ze waren met z'n drieën en uh, er is op de plaatjes ook aardig wat overdubs gedaan, want je hoort wel vijf gitaren, maar maakt het allemaal uit. Het waren allemaal wel knallers van hits. Het begon allemaal voor de police natuurlijk met Roxanne. En toen kregen we dus uh, inderdaad dit soort dingen, Message in the Bottle, uh, every, every Little Thing She Does Is Magic, was een van hun latere. En Sting is later natuurlijk een grootheid geworden met hele mooie albums, met ook hele aparte ja, muziek daarop. Zeker. Prachtige muziek trouwens ook. Uh, denk uh, eventjes natuurlijk uit een, een, uh, een Engelsman in New York bijvoorbeeld. Hè? En, en uh, Through the, uh, the Fields of Joy, heette dat nummer geloof ik? Fields of Joy, ja. Dat is ook van hem. Fantastisch! Oké! Okay. Fields, of, fields of Gold. Fields of Gold, ja. Sorry. Was weer in de war. Dat was gewoonlijk. Goed. Petula Clark. Met haar aller, allergrootste hit die ze gehad heeft. Hier komt hij. Downtown.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 Forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting. Ooit. En dat, nummer, dat heet uh, uh, Down Town. En als ik even naar de klok kijk. jongen jongen joh. Jonge ja, weinig tijd meer. Ruhens. We hebben als... weinig tijd meer. Ja. He. We, nog, we hadden nog zoveel leuke liedjes voor u. Maar ja. De klok is onverbindelijk. We gaan het nog wel een keertje over doen. Ja, we doen het nog wel een keer over. Goed, oké. Okay. Uh, Joop van Nes was onze gast. Daarmee junior, moet ik zeggen. Joop van Nes junior was ons gast. Uh, leuk dat je er was, Joop. Ja, ik vond het ook leuk om erbij te zijn, Ruud. Echt. Ja. En dan uh, bedankt voor je ja. gezellige platenkeuze. Nou, graag gedaan, uiteraard. Ja, oké. Okay. Volgende week zijn we er weer. Wie we dan als gast hebben, weet ik nog niet. Als Jaak Jongmans luistert, dan Sjaak. Uh, we proberen die al te bellen. Als je luistert, nou, dan ben je van harte welkom... In de uitzending volgende week. Maar oké, okay, dat regelen we wel. Wie dan gaan we allemaal regelen. Waar? We gaan afscheid van u nemen, dames en heren, met Take 5 van Dave Rubek. En maandag luisteren. Waar? Golden zie ben Oké, zit hier een beetje reclame te maken, maar zijn eigen programma is gewoon toch? Goed, Dave Rubek, eruit met Take 5. Goodbye, tot volgende week. Oh, oh, oh, oh,